De politie in Siberië heeft vier mensen opgepakt vanwege de brand in een winkelcentrum. Daarbij vielen gisteren 53 doden. Onder de arrestanten is de huurder van de plek waar de brand is ontstaan. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Voor het eerst in tien jaar voldoet Frankrijk aan de begrotingsnorm van de Europese Unie. Dat is goed nieuws voor president Macron, want hij wil economische hervormingen doorvoeren in Brussel. Doordat Frankrijk zelf niet aan de norm voldeed, kon hij daar niet op aansturen.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 In België is de prijs van een liter diesel opgetrokken naar die van een liter benzine. En dat scheelt de Belgen, die hier komen tanken, soms 20 cent per liter. Het weer, plaatselijk dichte mist, met uitzondering van, de, van Groningen en de Wadden. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af en kan er vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het hele land, behalve in het noorden en zuidwesten, komt nog plaatselijk dichte mist voor. En heb je nu zo'n auto met een automatische aan-uitschakelaar voor het licht? Draai dan nu met de hand het licht aan, want de sensor reageert niet op mist bij daglicht. bij dus onzichtbaar. In de randstad rijdt het nog langzaam op de A2 als Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Knopendel en Evedingen. En op de A2 verderop richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Knopend Oude Rijn en Vinkenveen door een ongeluk met een vrachtwagen. Het kan het beste omrijden via Hilversum, over de A27. Dan de A12 Den Haag Utrecht tussen Reewijk en Nieuwe een kwartier.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 Cause when it all falls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 Dus het dier van de week zal wellicht wat later geprogrammeerd staan. Dat komt natuurlijk allemaal door het interview met Martijn. En natuurlijk hebben we het gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Wellicht dat Pit Report ook nog voorbij komt, maar exacte tijden kan ik u daarbij niet geven. Nogmaals, dat allemaal in verband met de actualiteit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 En eh, hoe moet ik dat dan in concreto voorstellen? Volgende week zondag, die, die, die, die diverse afstanden die gelopen worden. Eh, eh, daar wordt dan geld ge ge gegenereerd ten behoeve van het Fonds Gehandicapte Sport? Ja, er zijn, eh, mensen konden zich vooraf aanmelden via een platform. Eh, dus een donatieplatform. Eh, dus al die deelnemers die kunnen, als ze zouden willen. Het is geen verplichting, het is echt vrijblijvend.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 G-sportproject waar wij een deel van die opbrengst aan kunnen geven, zodat zij in Zandvoort, mensen met een beperking ook daar kunnen sporten. Dat kan de tennisvereniging zijn, de voetbalvereniging zijn. Daar gaan we mee over in gesprek om te zorgen dat het lokaal ook een deel van de opbrengst besteed wordt.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 Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Sean Lemmens. Dankjewel, inderdaad. Het voetbal van vandaag. Een 2-1 winst voor SS-Zalvoort tegen VEW. I know what you're doing when you flip your head like that. Body language is so fluent. I can read your silhouette. And I know what you're thinking when you bite your lip, I swear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 Attention! When we dance the Billie Jean, so let's lose control and rock the boat. You know we want it. You know we want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know we want it. You know we want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's, let's lose control and rock the. I just wanna know you better, you better, you better I just wanna get to know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 Want ook Pebbles verdient een thuis. Dus Zo is het net, hebben, Albert Jan. En volgens mij gaat Pebbles gewoon de halve marathon volgende week lopen. <lacht> <lacht> Runners wilt zich wieren. Nummer 1, Pebbles. Dier van de week. Je hoort hem oh, zojuist oh, bij Sierven. De vinden trouwens, het Dier van de Week en alle oh, andere oh, leuke dieren. Aan yeah. Keesomstraat ja. nummer 5. Oh, het kenmerkend thuis hier in Stamfords. you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 En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Niemand weet waarom, geluk soms wegwaait. Niemand weet waarom, die bloem veel wel. Ik weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw maar ik weet dat ik van je wou hou me vast en leg mijn hoofd lief op je schouder en hou me vast streel me zachtjes door mijn haar en hou me vast en soms wordt het te veel. Ik bij jou zijn, Je is dan alles wat ik weet. Op je schouder, hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. En, bij en we, we draaien bijna helemaal de single hard. van Volumia en hou me vast. Zo vlak voor het gedicht van de dag.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 Rennen Frits, Renne, Frits, rennen, rennen, Ren, Ren, of zij, of zij, of zij, maar pas. Ik was een kind, hoe kon ik weten? het gedicht van de dag, ons dorp was natuurlijk gebaseerd op deze plaats. Wim Sonneveld met ons dorp, en daar dus zijn we nog steeds trots op op ons dorp.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 5730393, even nee, bellen. Niet, niet te veel, hè? Nee, precies, nee. al die vrouwelijke fans voor, hè, Mike, Ja, ik zie het al helemaal voor me, hè. Die trap op, stormen ze die trap op. Stormen ze zo de, de studio hier van uh, CFM. Ja. En daar zit die dan, Mike, uh, dame. Als ze maar alle broeken aanhouden, dan... Het is <laughs> dadelijk daar vijf uur. samen met Vrijdag in Entertainment for You. En hier is Virgil Sharky. I hear a lot of stories. I suppose they could be true. All about me.